7 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De politie heeft deze week verschillende acties uitgevoerd... om rondtrekkende bendes op te sporen. In het oosten en zuiden van het land... werden iedere dag honderden auto's gecontroleerd. Volgens minister Opstelten werden alleen al in het zuiden... 22 mensen opgepakt en werd voor 35.000 euro... aan contanten in beslag genomen. Verder hebben de acties veel informatie opgeleverd, zegt Opstelten. Sinds een jaar heeft het opsporen van buitenlandse bendes prioriteit. Volgens de politie komen die vooral uit Polen, Litouwen, Bulgarije en Roemenië. Dertien bedrijven die leesmappen uitbrengen... hebben zware boetes gekregen omdat ze gezamenlijk een kartel vormden. De autoriteit Consumentenmarkt heeft voor 6 miljoen euro aan boetes uitgedeeld... omdat de bedrijven volgens de controleinstantie de markt onderling hadden verdeeld. In de periode 2004-2011 was bijvoorbeeld afgesproken dat ze geen nieuwe abonnees zouden werven onder lezers van een andere leesmap. Volgend studiejaar komt er een proef waarbij uitblinkende studenten intensiever onderwijs kunnen krijgen. De proef is bedoeld voor studenten bij verschillende instellingen voor hoger onderwijs die zich nu onvoldoende uitgedaagd voelen. Bij wijze van proef mag het collegegeld voor deze groep dan ook hoger zijn dan normaal. Bij de Berlijnse muur is een dode meer gevallen dan tot nu toe bekend was. Uit nieuw onderzoek blijkt dat een man van 30 in 1970 is verdronken in de spree. In een brief die hij bij zich had stond dat hij meerdere keren door de Oost-Duitse geheime dienst was ondervraagd omdat niemand in het westen zijn vluchtpoging had gezien... werd hij niet meegeteld als slachtoffer van de muur. Maar volgens de Berlijnse onderzoekers kan het niet anders... dan dat deze Hans-Joachim Tzok bij een vluchtpoging om het leven is gekomen. Tzok is daarmee het 138ste slachtoffer van de muur. Het weer. Vanavond en vannacht kans op mist, minimaal rond 4 graden. Morgen eerst wolken en nevels, middags af en toe zon. Het blijft droog en het wordt 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Aandacht bij verkeersinformatie. De meeste files lossen nu snel op, zelfs bij Rotterdam. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht... staat voor de meren nog vijf kilometer na een ongeluk. De weg is wel weer vrij. De A12 van Utrecht naar Den Haag. Tussen Ouderijn en Woerden drie kilometer na een aanrijding. Daar is de linkerrijstrook nog dicht. Op de A58 Eindhoven richting Tilburg... tussen Best en Oorschot drie kilometer. Dat komt ook door een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht.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 Wim Brands. Ja, welkom. En dit programma, Brands met Boeken... dat komt tot 8 uur op Radio 1 vanuit Den Haag. Vanuit de Schouwburg in Den Haag. Net als vorig jaar trouwens en ook het jaar daarvoor. Want op dit moment is hier in Den Haag het Crossing Border Festival... een muzikaal literair festival... En de VPRO strijkt daar dan traditiegetrouw met televisie en radio en internet neer. En ik zit hier dus ook met mijn wekelijkse boekenprogramma. Nou, wat heb ik gedaan? Eigenlijk hetzelfde als de voorgaande jaren. Ik heb mensen uitgenodigd die hier vanavond of morgenavond gaan optreden, gaan voorlezen. Zoals dichterschrijver Erik Lindner bijvoorbeeld... van wie dit jaar een roman verscheen naar Whitebridge... waaruit hij dadelijk zal gaan voorlezen. En ik ga ook met hem praten over die roman... En wellicht ook nog over een boek dat hij uh, daarna gaat maken over Den Haag. Ik heb hier namelijk Den Haag, Den Haag voor me liggen. Dat is een verhaal en dat moet uitgroeien ook weer tot een boek. Ook aan tafel, welkom overigens Erik, Get jan Pos. Want het bijzondere van dit Crossing Borders Festival is... dat er nu voor het eerst uh, een ja, divisie is toegevoegd, zeg maar. Ik zei, het is een literatuurfestival en ook een muziekfestival... Maar er gaan nu ook een aantal graphic novelists optreden. Ja, ik vind het eigenlijk een onmogelijk uh, woord. Jij bent de intendant van uh, zeg maar de strips hier, Gert-Jan. Ja, ge ja, je moet iets lichter in de weg vliegen. Ik Wat? Uh, wat is een beter woord? Voor graphic novel. Ja. Strip. Strip. Ja, dat is het beste woord voor het, in het Nederlands. Wie heb je uitgenodigd? Uh, Willem? Uh, Willem Bernard Holtrop. Hij is de winnaar van de Grote Prijs van Angoulême. Het grootste stripfestival ter wereld. Uh, ben Ketcher uit New York. Uh, twee jonge Nederlandse talenten. Anne en Eva Staal. Uh, eentje zit nog op de Kunstacademie in Groningen. Uh, de Stalinski's noemen ze zichzelf. En twee Tsjechen die een uh, boek hebben gemaakt door Alois Nebel. Nou, ben Ketcher die komt overigens ook zondagochtend... Uh voorbij in mijn televisieprogramma op zondagochtend. Uh, en die zit hier nu op dit moment trouwens ook in de zaal. Hij probeert te volgen wat we zeggen. Maar dat zal hem niet uh, gemakkelijk afgaan. Hoewel die, zo heeft hij me verteld, jiddisch kan verstaan... omdat zijn vader dat sprak. Dus mogelijk dat hij een aantal Nederlandse woorden oppikt. Even over Willem, Bernhard Holtrop, Geetjan. jan Ik heb hier... Uh, met, op stap met de razende reporter van hem. Hij is natuurlijk vooral ook bekend door nou ja, ongelooflijk veel werk voor bladen... als Franse bladen, als Charlie Hebdo, Libération. Probeer jij eens even kort uit te leggen waarom hij zo bijzonder is? Waarom het werk van hem zo bijzonder is? Uh, het is uh, voor Nederland heel bijzonder dat het heel hard en uh, direct uh, tekenwerk is. En de grappen zijn uh, eigenlijk zeer onbehouden. Als je vergelijkt met onze tekenaars uh, is er niemand die op hem uh, lijkt. Hard en onbehouden? Ja, behoorlijk. Maar dat is niet erg of zo. Maar er zijn geen uh, grenzen aan waar hij uh, grappen over maakt. Hij neemt, er is niets heilig. En uh, als je naar Nederlandse tekenaars kijkt, dan die houden toch altijd wel... Rekening met, met allerlei gevoeligheden. Heb jij een voorbeeld van een grap die hij maakt, die een Nederlandse tekenaar nooit zou maken? Nou, de grap waar die medie de Inkspotprijs heeft gewonnen in 2006, de, de prijs voor de beste cartoon van het, van het jaar. Uh, dan zie je: een, uh, Israël is eindelijk veilig. En dan zie je om Israël een, een, een, een prikkeldraad, uh, uh, zegt versperring. En euh, dan staat er eindelijk veilig. En dan zegt iemand. En dat doet me toch ergens aan denken, deze prikkeldraad. Nou ja, dat zijn grappen die. Uh, ik weet niet. Ik ken ik eigenlijk geen Nederlandse cartoonist die dat uh, zo zou durven. En in welke traditie zit hij dan? Nou, wat mij betreft, meer in een soort Franse traditie dan in een Nederlandse traditie. Maar dat is ook niet raar, want hij woont er al 40 jaar. Ja, en hij is gewoon ook hier. Dag, ben het hand op. Hallo. Uh. <laughs> ja, het gaat. Hoe is dat als je iemand over jou zo hoort, hoort, hoort praten? Uh, ja, ik, uh, soms begrijp ik niet alles. <laughs> maar uh, ja, ik, ik voel me wel in een Franse traditie eigenlijk, ja. Meer dan in een Nederlandse. En als Gert-Jan zegt, ik ga straks aan het einde van het programma iets uitgebreider met je praten. Je bent hier tenslotte niet voor niks, maar als hij zegt, nou, hij, hij maakt harde grappen, hard en onbehouden. Is dat zo? Denk je zelf wel eens bij jezelf van ben ik nou weer onbehouden? Uh, nou, ik, uh, ik vraag me eigenlijk uh, dat soort dingen niet af als ik werk. Uh, of het onbehouden is of niet. Ik uh, doe wat ik leuk vind eigenlijk. En uh, niet iedereen houdt ervan. Maar, uh, of... Heb je wel eens last van zelfcensuur? Nee, wel, alles wat er in je hoofd zit moet eruit. En daarna is het dan uh, redacties om te zeggen... nou, zou dat uh, wel goed zijn... Geef niet, dan nemen je die andere tekening maar. Uh, laat maar. Herinner je de eerste keer dat een redactie zei... Nou, uh, Willem, dit, uh, dit kan niet? Nee. nee. Is het vaak voorgekomen? Nou, ik geef elke dag twee tekeningen en dan zoeken ze het maar uit. Ze mogen kiezen? Ja. ja. Even, te, even over je werk. Je, je uh, tekent nog steeds vijf keer per week voor Libération. Ja. Charlie Hebdo. Eén uh, keer per week, Charlie Hebdo. En dan... Uh, uh, voor mijn goede vriend Cine. Met zijn maandblad doe ik elke maand een uh, ding in kleur... Uh, wat mensen soms een beetje onsmakelijk vinden. En dan voor uh, Bozar Magazine, ook nog een pagina. Wat vinden mensen soms onsmakelijk? Uh, tekeningen in Cine, uh, het blad van Cine. Uh, want om hem plezier te doen, ga ik zo ver als ik kan daar. Om hem het plezier te doen? Ja, zijn oude vriend. <laughs> is hij niet heel erg ziek op dit moment? Of ja, niet? ja, ja. Uh, niet alleen leukemie, maar ook nog andere dingen er ook bij. Maar uh, uh, ik vroeg hoe het ging. Nou, hij, uh, hij is een goed humeur. <laughs> maar uh, het, het blad heeft het moeilijk en hij heeft het moeilijk... En, uh, nou ja, dan moet we maar, uh, maar helpen. Het gaat steeds, in elk geval nog ja. even ja. over die ja. tekeningen. Want uh, je bent nu een paar dagen in, uh, in Nederland. Ja. Uh, je maakt dus die tekeningen voor Liberation, Franse krant. Je stuurt er twee per dag. Zij kunnen kiezen. Welke... Je hebt vanochtend dus een tekening gestuurd. Ja, eentje vooruit voor uh, maandag of dinsdag. Dat uh, gaat over uh, Marine Le Pen. Die uh, op Europese tour is. Uh, die uh, zegt dan dat... Ja, onze antisemitische vrienden en onze pro-semitische vrienden... moeten bij elkaar, moeten samen gaan. En dan denkt ze in een wolkje... dat zal nog niet gemakkelijk zijn. <laughs> en dan, uh, Hoe lang werk je aan zo'n tekening? Uh, niet lang. Uh, oh, je moet eerst uh, bedenken... en dan het uitvoeren is eigenlijk niks. Hè. Dat is uh, gewoon even een paar lijnen op papier. Nou, nog één ding. En dan ga ik naar Erik uh, ja, en ja. Naar, naar Whitebridge... en dan keren we straks ja, weer bij jou ja. terug. Um, je zegt, alles wat er in dat hoofd zit, dat moet eruit. Ja. Wanneer heb je dat, heb je dat, wanneer heb je dat bedacht? Dan hoef je niet gelijk zo te zuchten. Nou, ik weet het niet. Vrij vroeg, denk ik. <lacht> nee, maar anders dan uh, word je ziek of zo. Ik weet het niet. Uh, anders blijft het maar doormalen. Uh, ja. Nee, ik weet verder ook niet. Je hebt nooit die rem gehad dat je dacht: nou, oké, okay, dit, dit doe ik niet. Gewoon eruit. Ja. Duidelijk. Ja. Ik ga je straks ondervragen over okay. hoe je op jonge leeftijd al dacht: dit is wat ik wil maken. en naar Frankrijk ja. bent gegaan om dat vervolgens te gaan doen. Dat nou, zien we straks. Dat zien we inderdaad ja. straks. Okay. We gaan intussen naar Engeland. Want Erik Linder, ik zei het al, dit is overigens brands met boeken op Radio 1. vanaf het Crossing Border Festival. Erik, jij gaat hier straks. Uh, voorlezen En dit jaar verscheen er bij de bezig bij van jou een, een roman. En je bent vooral in de eerste en de laatste plaats een dichter. En ik heb je eens een keer horen zeggen, ik weet niet meer waar, over dat boek, over die roman van je. Er was een moment, ik stond in een deuropening of iets dergelijks en ik zag opeens het hele boek voor me. Ik denk dat je dat uh, hebt horen zeggen in een uh, gesprek met Iris Koppen. Voor, die heeft die maakt voor Literatuurplein uh, mooie filmpjes uh, overschrijvers. Ik geloof dat jij er ook als dichter uh, tussen zit. Uh, en dat, dat was... Uh, de, zij heeft mij geïnterviewd op de, in de Sparlemme buurt... op de Tasmanstraat, waar ik eigenlijk het idee voor dit boek uh, kreeg... in Amsterdam. Um, Iris, die, uh, ja, die, die, die zette mij neer in dat volkskoffiehuis daar op de hoek. En um, ik, het kwam terug... Dat ik zoiets had van nou, ik heb altijd wel proza geprobeerd te schrijven, willen schrijven. Ik heb alleen maar gedichten geschreven. Nu 19, jaar draag ik het voor. Ik had hier vier jaar geleden mijn jubileum opkossing worden. Op een gegeven moment dacht ik, van nou, het moet toch simpel zijn. Ik, draai, ik weet nog hoe ik me omdraaide in de douche. op die kleine woning op de Tasmanstraat. 30 vierkante meter, waar toen ook mijn dochter is geboren. En ik zag dat hele boek voor me. Dat klinkt een beetje. Raar, maar je willen een tekening voor zich zien, en dan moet je het nog maken. Ja, het boek is wat anders. Nou ja, ja dat, ik vervolgens was ik er wel drie jaar mee bezig. Ik ben wel met je eens dat het meest is een idee. Het, het, het, het werken moet je snel doen. Als ik, een, als ik een recensie schrijf, schrijf ik die altijd in een kwartiertje. Dat, uh, maar um, ik dacht het is simpel: een jongen gaat naar Schotland, die maakt daar het een en ander mee. Na een half jaar moet hij weer weg. En dat hele boek is alleen maar die tijd in Schotland. En de jongen is het vertelperspectief. Je kan je afvragen hoe oud hij is. Ik was zelf dertien toen ik een tijd in Schotland zat. Niet zo lang als de jongen in mijn boek. Maar um, ja, ik wil geen schrijver die terugkijkt op 1981. Ik wil alleen maar een verhaal wat zich daar afspeelt. En hoe ik begon is eigenlijk... Um, uh, Gerrit Krol had het uit over systeemkaartjes die aan een waslijn hangt. Ik, ik maakte 361 korte proza gedichtjes, zou je kunnen zeggen. En dat was eigenlijk een zootje. Er dus zat geen... Volgorde in. Sommige stukjes waren in Den Haag, waar ik ben opgegroeid. Sommige speelden ze in Schotland. Dus ik moest, zoals hij onder een waslijn doorloopt. waar hij met uh, wasknijpers die kaartjes hebt. Ik, ik moest uh, gewoon daar echt een volgorde in aanbrengen. En dat heeft mij letterlijk drie jaar gekost. voordat ik daar een, wat mij betreft. normaal goed leesbaar boek van heb gemaakt. Gewoon een roman. Van die berg. Ja, wat zijn het? anekdotes, herinneringen beschrijvingen van Schotland, uh, wat op een gegeven moment leidt... tot een zekere intrige daar. Nou, Whitebridge. En uh, hoe oud was je toen je zelf uh, de oversteek maakte? Ik was in 1981, 13. Dat, uh, en ik uh, ging mijn moeder opzoeken. Die toen uh, woonde op het Dell Estate naast Whitebridge. Dat is een landgoed en estate. Dat was in bezit van een uh, Britse graaf. een meneer Bradford. En die komt van een hele, ja, zo'n echt adellijke familie... die al eeuwenlang die estates in handen heeft. En uh, ja, je had daar meer, dat soort families. Een beetje, begin jaren toch het gisteren had Veodalen gestopt, hè? Als de graaf overleed en de kinderen erfden... dan hadden ze niet meer genoeg geld om dat te onderhouden. Dus het is, het is een beetje het, het eind van de echte adel. En wat bijzonder was, op zo'n estate werkten gewoon heel veel... voornamelijk schotten. En ook wel Ieren. Hij had een, een Ierse man met drie dochters. Dat vond ik erg belangrijk als jongen. Uh, die, die, die alleen maar de bloementuin verzorgde voor zijn kasteeltje. Een kasteeltje waar hij trouwens bijna nooit was. Dus het is ook een heel raar bestaan. Wij, wij, wij liepen er elke dag, maar die, die graaf die kwam maar soms. En Hij had een gamekeeper. Hij had allemaal mensen die daar werkten. En, uh, mijn stiefvader destijds... was niet Keltisch, maar Engels, wat weinig voorkomt... was een van zijn pachters. Kort... En uh, mijn moeder woonde daarmee in een cottage. En uh, ja, daar woonde ik bij, maar ik was het liefst uh, zoveel mogelijk op het land en niet in die cottage. Dus ik heb dat hele landgoed verkend toen. En dat is, uh, was enorm. Dat is uh, niet alleen een, een kasteel met wat cottages, maar dat zijn bergen, uh, wouden, uh, wilde dieren zijn er. Heel, er zijn acht logs. Waaronder het Loch Ness. Um, dus voor mij was dat als Haagse jongen een ontzettende verkenning. en uh, Een hele zinnelijke verkenning. Een hele intensiviteit ook. Je beschrijft in naar Whitebridge hoe je als, als kind... Uh, zeg maar. Hoe oud ben je? Ik ben nu 45. Ja, nee, maar toen... Ik, ik was dertien jaar, maar ik weet niet of die jongen 13 is. Maar ik, die, hij zit me dicht op de huid, maar uh, ja, ik heb nee. het toch over die jongen. ja nee, de, de, Daarom vraag ik het ook nog even zo expliciet. Natuurlijk, uh, het is fictie geworden en ja. dat snap ik ook allemaal wel. Maar je bent zelf op een gegeven moment die, die, uh, die zee overgestoken en, en je moeder achterna. Wat zijn de scherpste herinneringen die jij hebt aan die tocht, die eerste tocht daar uh, naartoe? Want je uh, gaat in je eentje, hè? Ja. Je wordt in je eentje. Nou, er staat er een achterop. Het klinkt is alsof ik jeugdzorg tegelijk bij wil halen, <laughs> maar zo bedoel ik het niet. Ik had een gesprek met Renate Dorrestein en die wou hem wel daar wegplokken. En die zei. Waarom, waarom gaat die jongen niet naar school? Maar Dat zijn voor mij voldoende feiten. Ik ging niet naar school en ik ging naar Schotland op die leeftijd. Dat je ging niet naar school? Dat is nee. even duidelijk. Dus ja. Je zat in Den Haag gewoon. Vanaf mijn veertien dus iets later, ja. Zat je op een middelbare school? Ja, dan ben ik gewoon gestopt. De Montessori lyceum hier. Dan ben je toen op je veertiende ook gewoon gestopt. En toen ben je ook daarna nooit meer teruggekeerd? Nee, nee, nooit meer. Zelfs niet voor een reunie. Het is natuurlijk ontzettend stom, want was ik gebleven... dan had ik Thomas Lieske als leraar Nederlands gehad. Dat was een, een... Ja, strenge man. Maar nee, ik ben gewoon gestopt. Maar, um, ja, ja, gestopt, ja, en dus, ja nee goed. Ga door. Dat is wel na Schotland, hoor. In mijn... Kijk, dit... Ik maak toch een boek. Het is niet mm -hmm. helemaal een autobiografie. Ik heb er niet zelf zo lang gelezen gezeten als die jongen. Mijn eigen herinnering, dat zit wel in het boek... is uh, er is een sneeuwstorm in Schotland. En daarvoor begint het al eigenlijk met een storm... gewoon op uh, de boot van Hook Heritage. Die maakt een, een storm mee. En dat iedereen uh, daarbuiten zit op die stoelen... dat mensen overgeven, mensen te veel gedronken hebben... En ja, ik was toen toch vrij nuchter en ik was gewoon niet ziek, ik ben niet snel zeezoek. En dat was een hele dikke jongen toen naast me zat en die, die pakte mijn paspoort. Dus die zag dat ik, wat ik toen meestal deed, ja ik loog altijd dat ik ouder was, ik zag er lang uit. Maar ook om niet op te vallen van nou hoor je niet op school te zijn, daar was ik in getraind. Dus die pakte mijn paspoort en die zag, hé hey, je bent jonger. En dat, dat is een van mijn, van mijn, daar begint het boek zo'n beetje mee. Even van mijn uh, herinneringen. Maar de jongen, en jij dus ook, werden gewoon alleen op, op reis uh, gestuurd. En... Volgens mij is mijn vader en zijn, en zijn vriendin me naar Hoek van Holland gebracht, ja. Maar vanaf daar moest je het zelf naar Schotland zien te redden. Ja, en wat dan typisch is, uh, dan gaat het allemaal mis. Want het is een storm, dus die boot komt te laat aan in Harwich. Dan heb je een trein naar Londen, maar dan heb je geen aansluiting met je trein naar... Schotland En dan is het vervelendste wat ik, wat ik nog steeds vervelend vind. Dan moet je je moeder gaan bellen. in Een soort publieke telefoon op Houston Station. En die heeft geen telefoon. Dus je moet de buren bellen. Nou, dat is allemaal erg ingewikkeld. En op een gegeven moment ben je in Glasgow. En dan in de sneeuwstorm dan gaat er echt geen trein meer. Dus toen is zij me helemaal met de auto komen halen. En dan, en dat is voor mijn boek heel bruikbaar... dan rijden wij terug, die moeder en, en ik. En dan is er een sneeuwstorm. En dan zitten we midden in een sneeuwstorm. Dus dan zit je echt in je auto midden in het wit... En dat is echt alsof ik naar Schotland moest om ergens door een soort witte waas heen. om er te komen. Een soort drempel die zegt: van nee, ga daar niet naartoe. Dat, dat, dat, dat, dat is voor mij belangrijk. Goed. Ik ga dadelijk nog uh, iets aan je vragen over waarom je daar uh, naartoe ging. En, en je moeder achterna, zoals je dat ook beschrijft in, in je boek. Dit is overigens op Radio 1. Uh, voor mensen die later uh, zijn ingetuned. Frans met boeken tot 8 uur. Vanaf het Crossing Border Festival in Den Haag. Literair muzikaal festival. En ik praat vanavond in dit programma tot 8 uur met Erik Linden. Die u daarnet hoorde over zijn roman Na Whitebridge. Hij gaat uh, straks ook uit het boek voorlezen. Op dit, uh, op dit festival. Ik zit intussen de iPad van... Het uh, Jan Pos. Niet te vernielen. Maar ik zit afbeeldingen van Willem het holt op te verkleinen, want ook hij is de gast in, uh, in dit programma. Ik ga jou nu even iets vragen, Willem. Want hoe lang heb jij uiteindelijk in Parijs gewoond? Uh, sinds 1968 tot vorig jaar. Hoe oud was je toen je vertrok? Uh, 27, denk ik. Ja. 27, ja, ja. toen je naar Parijs ging. Ja. Dat was een impulsieve daad? Of? Nee, in het begin jaren 60 ging ik al liften daarheen. En toen ontdekte ik uh, pladen als uh, bizarre en als cinema-sacre en Harakiri. En ik dacht, uh, daar moet ik zijn. En uh, ik ging tekeningen aanbieden. Het was nooit goed. Uh, elk jaar ging ik weer uh, tekeningen laten zien. Het was nooit goed. In 1968 zeiden ze, ja, oké, okay, uh, uh, kom maar. Nou, ging gingen daar wonen. Het was voor het eerst... en toen had je het al echt een jaar of zes uh, na... Het... Ja, ik ging alleen maar naar Harakiri. Hè. Want dat, dat uh, was mijn... Uh, uh, dat, daar wilde ik absoluut bij. Dat was het mooiste wat er was. Wat maakte Harakiri zo bijzonder in die tijd? Uh, slechte smaak. Uh, <laughs> <laughs> uh, ja, alles wat niet in andere kranten kon, dat uh, kon daarin. Dat mocht daar. Ik, ik, ik, ik verliet net even Erik uh, Lindner in... Uh in Engeland, op weg naar, naar Schotland. Ja. Omdat ik hem, he, ik zag hem de zee oversteken. Ja. Toen moest ik opeens, zo werkt het hoofd dus ook. He. Jij gooit alles eruit, maar mijn hoofd werkt vooral associatief. Ik moest ja. opeens denken aan... foto die ik net zag, die kan ik nu dus niet meer vinden op je iPad. Dan zie ik je werkkamer. Dat is een hele mooie werkkamer, heb je. Je hebt ook veel boeken. Uh. Wat voor boeken heb je allemaal? Je hoeft ze niet één voor één op te sommen, maar. Ach, heel veel uh, plantjesboeken. Uh, uh, romans ook uh, geschiedenis. Uh, van alles eigenlijk. Uh, alles door elkaar. Uh, <laughs> Comicstrips natuurlijk veel. Uh, kunst. Uh, ja, noem maar op. Dit is je werkkamer, hè? Maar dit is, uh, Je zit dus nu, je bent je Parijs verlaten. Ja, waarom? Nou, een jaar of veertig Parijs, dat is mooi geweest. En Mijn vrouw zit graag op het eiland. Wat voor eiland zit je? Want ik wil dus met jou ook even naar het eiland. Ja, het is een geheime plaats. Iets ten zuiden van Bretagne. En het heet GROIX. Je spreekt het echt zo uit als jij doet? Ja. Hoeveel mensen wonen daar? Uh, winters minder dan 2000 en zomers 25.000. En hoe, hoe is het om daar te zitten na Parijs? Hey, ik, uh, ik, ik, ik stel deze vraag alsof ik een doodvond maar zo bedoel ik het niet. Hè? Uh, het is prachtig. Uh, er zijn 60 paarden daar. <laughs> uh, een, een wilde kust, een uh, rotsachtige kust. Uh, de mensen die er het hele jaar door zitten zijn erg aardig met ons. Is je levensritme nou veranderd sinds, sinds je daar bent? Ja, het moet me uh, elke dag een uh, half uur lopen naar mijn atelier. <coughs> in weer en wind. Dat is anders dan in Parijs, ja. En wat betreft uh, uh, je werk, is dat, is, is dat veranderd door dat eiland of helemaal niet? Nou, in het begin uh, zat al mijn documentatie in, uh, opgeslagen in, uh, in plaatsen overal. Maar nu is het een beetje, heb ik een beetje meer uh, voor de hand liggen. Nu kan ik uh, beter uit de voeten. Maar het is niet zo dat je opeens, omdat je nou op zo'n mooi eiland woont, milder bent geworden. Of... Nou, denk ik niet. Nee, nee. Het is... <laughs> nee, dat uh, maakt niks uit je neemt je hoofd overal mee. Zo is het maar net. En dat hoofd, dat gaan we straks weer terugvolgen. En dan ga ik weer terug met je in de jaren zestig in het Erik, toen je in Engeland kwam, dus op weg naar Schotland... daar ging je ook je moeder achterna, want die moest je daar opzoeken. Waarom zat je moeder daar? En mijn moeder is met een Engelsman meegegaan. Die Mijn moeder heeft een tijdje met hem gereisd door Italië en Griekenland. En uh, mij en mijn zus trouwens, die met het boek niet voorkomt... Uh, op zich bij mijn grootmoeder gelaten. En um, op een gegeven moment... ja, Ze kwam terug naar Nederland, en hield ze het niet uit. Op een gegeven moment is ze in uh, Schotland gaan wonen met hem. En zij well, zat zelf in de ziektewet. Ze heeft bij de Vara ombudsman daarvoor gewerkt. En ja... Was daar op dat estate. Uh, ze was wel, en dat kan ik, dus denk ik, een sterke herinnering... Ik kwam op een gegeven moment die, die cottage binnen en ze was, lag maar daar op bed. En je moest haar water brengen, boodschappen voordoen. Ze, um, ze was vrij dwingend in wat ze wilde. En, en mijn moeder is daar door een Schotse plattelandsdokter uh, als manisch depressief bestempeld. En uh, dat is uiteindelijk een van de drie thema's in mijn boek, dus het estate. Uh, die ziekte, wat ik denk niet dat ik een boek heb kunnen maken over die ziekte, maar wel de invloed op de jongen van die ziekte. Die in, daarvoor is het belangrijk dat hij ook enigszins kind is in het boek. Die in zekere zin een soort zorgtaak heeft. Die ook met de, met de platlandstokter spreekt: van nou, hij kan best kijken of zij die, die lithium slikt die hij haar voorschrijft. En dat is in zekere zin een dreiging. Het boek begint als ze depressief is. En op het einde komt de manie. En die jongen die is aan de ene kant nog bezig met stokken verzamelen. En aan de andere kant voert hij dus op vrij hoog niveau... met die dokter over die ziekte. Dus hij is tegelijkertijd kind en hij is volwassen. En dat is denk ik wel wat een beetje klopt in zo'n situatie... wat ik zelf herken. Dus nog die, die, die rare combinatie van jong en oud zijn. Dat, uh, en ja, tegelijkertijd, um, als die graaf sterft, dat weten ze ook... en het estate, uh, dan moeten al die pachters weg... En die moeder heeft zoiets van, nou, dat is niet goed. We gaan een coöperatieve vereniging beginnen... die pachters moeten blijven. Op zich al de sociale dingen die ze ook in Nederland gedaan heeft... komt ook uit het maatschappelijk werk. Alleen, ja, er zit ze in Schotland daar niet echt op te wachten. Dus ik dacht, ik wil wel in dit boek een soort twist. Je kan het misschien ook lezen dat die ziekte niet bestaat. Dat ze eigenlijk gewoon heel slim is. Alleen niet op haar plek op dat estate. Dat men niet echt op haar zit te wachten. Terwijl men ook zou kunnen zeggen van, nou, wie weet... Als die graaf allemaal opdonderen, dan waarom, waarom beginnen we niet met die pachters? En, uh... Zou je een stukje willen voorlezen? Ja. Het is vroeg op de avond. Steve zorgt voor Elizabeth. Ik zit op het hek bij de Whitebridge-plantage White voor een veld dat afdaalt naar het landhuis. De schemering duurt lang. Ik kijk naar de schapen. Sommigen staan, anderen liggen op hun zij op het gras. De lammeren twijfelen tussen drinken bij de moeder of zelf van het gras eten. Drie herten maken zich los uit het bos... en springen met zijwaartse bewegingen het veld in. Een lam blaadt. De herten snuffelen in het gras. Mogelijk vinden ze water... of zijn ze op zoek naar kruid of blaadjes die ertussen groeien. In één beweging richten ze zich alle drie op en springen om een paar meter verder opnieuw te snuffelen. Tot achter het landhuis een hond aanslaat... en de herten wegspringen, de struiken in bij de bosrand. Ja, dit is typisch zo'n uh, systeemkaartje, zoals ik net zei... die nog een beetje intact is gebleven. Ik zal een tweede doen. Um, dit is wat later in het boek... Het veld is leeg Het hek voor de bosrand kan niet open Ik klim er overheen En leun er tegen Del graaft eronder een kuil Ik leun met mijn schouderbladen Tegen het hek En kijk uit over het veld De zon staat hoog aan de hemel En brandt een beetje op mijn wangen De lucht is fris Als ik mijn hoofd schuin houd En mijn ogen half sluit Stormen ruiters de berg af Karre ratelen achteraan. Houd ik mijn hoofd weer recht... en doe ik mijn ogen wijd open... dan is het veld leeg. Ik heb slaaptekort. Ik ga op mijn buik liggen... met een wang op het gras. Del is onder het dek hek doorgekomen. Hij staat op mijn rug en blaft. De schemering duurt niet lang. Ik heb hier nooit de herfst meegemaakt. Toen ik aankwam... liep de winter op zijn einde... Iets zegt me dat ik de herfst, herfst in Schotland niet zal kennen... niet het land zal zien veranderen, de bomen zien verkleuren. Op het veld naast het landhuis, waar schapen staan en liggen... lopen drie herten, net als toen ik hier voor het eerst zat. Misschien zijn het wel dezelfde, ze lijken wel bijna tam. Soms kijkt er een op en zie ik het silhouet van zijn kop... zijn platte en zijn gespitste oor... Het is niet duidelijk waar het naar kijkt. Naar het hek waar ik op zit of naar de weg waarin de verte auto's starten en wegrijden... of de donker wordende horizon achter me. Ik zou zo graag willen dat ik niet bestond. Niet dat ik dood zou willen zijn. Wel hier zijn en als een bries over het veld gaan en de dieren aanraken... hun vacht aaien, tussen de struiken en de bomen doorbewegen. Geen lichaam hebben, geen pijn voelen en geen honger en geen slaap... Geen opwinding en geen angst en geen kou. Niets wat erop wijst dat je er bent. De herten lopen gedrieën door het veld tussen de stilstaande schapen. Ik glijd stilletjes van het hek af en steek heel langzaam het veld over. Het werkt. De herten springen niet weg als ik naar ze toe loop. Ze blijven gewoon staan. Wat ik nou het mooie vind van... Van dit, van dit boek. Dus die voortdurende dreiging van die moeder, manisch depressieve moeder, een jongen van een jaar of 13, die daar naartoe is gereisd in zijn eentje. Ook helemaal niet bang daarvoor. Die dan op dat landgoed een beetje ronddwaalt. En dat is eigenlijk een hele vreemde situatie. Hij zou heel beklemmend en heel angstig moeten zijn. Maar dat is het ook weer niet. Hij, hij, hij vindt zijn weg daar wel. Nou, ik heb ook. Ik had zin om, dat moment dat ik dat boek voor me zag... ik had er ook zin in. Om dat was het moment in de deuropening. Ja, om daar te zijn. omdat Tegelijkertijd die verkenning van dat estate... en op een gegeven moment vindt hij... hij, hij er zit het mysterie in. Hij vindt een, een graf van vijftien skeletten van paarden. Hij, hij heeft echt niet door hoe dat kan komen. En er is een lege range. een van de dochters van die graaf... Uh, Kreeg ooit paardles. Dus de, hij gaat die dingen natuurlijk aan elkaar koppelen. Hij gaat een soort mysterie daaruit pluizen. En ik herinner me ook zelf van op een gegeven moment me echt samen te voelen met, met dat statement, die natuur daar. Het is gewoon ook ontzettend mooi. Dus ook al zou je kunnen zeggen, nou, het is niet een gezonde situatie voor een jongen van, nou, hij kan ook 14 of 15 zijn met zijn moeder. Hij, hij heeft daar wel een soort functie op, in dat land. Hij is een. Vreemdeling. Hij is een beetje de, de, de zoon van wat ze de Dutch teacher noemen. Want ze, ze, heeft ook, ze geeft ook zangles aan de kinderen daar. Maar hij, hij vindt ook wel zijn draai. Hij, hij krijgt ook een, een baantje bij een man die, die boten maakt en die helpt die. En, en dat. En in zekere zin heb je, en dit heb ik nog steeds, als je plotseling een half jaar ergens anders woont dan, dan thuis... dan kan je ook op een bepaalde manier opnieuw beginnen... En dat, dat Engels, dat spreekt hij eerst slecht, maar dat gaat wel. Hij wordt wel verstaan door die mensen. En um, ja, het, is, het is toch een veel sensuelere omgeving dan naar school gaan of zo. En, en, en het is net alsof je leven even helemaal anders is. Dus ik wou ook eigenlijk een zacht boek schrijven. Ook ondanks die... Misschien is, is het om het... Uh, het is denk ik wel de eerste Nederlandse roman... waar manische Depressiviteit zo'n rol in speelt, geloof ik. Is dat ik. zo? Ik geloof het wel, ja. Ik ken niet een boek wat... Uh... Gert-Jan Pos, ken jij een boek waarin... Zijn zijn eigenlijk mooie graphic novels over, jawel. Over het manische... De... Nee, en over gekte, ja, ja. ja Charles Burns. Ja, Charles Burns, ja. Ja. ja. Er gaan wel veel boeken over ziekte. Er, zijn, er is wel een soort aparte categorie de laatste tijd met boeken over kanker. Uh, valt me op. Uh, kanker van, uh, vaak van de ouders van de, de tekenaars. Maar niet. Uh, ik, uh, heel, ik zit heel diep te denken of ik nou een eentje weet over manische depressie. Maar... Ik, ik ken in andere talen. dus een Slovaakse die heeft haar eigen manie beschreef. Dat is natuurlijk toch iets anders. En, en ik, wou, ik heb het niet uitgebuit. Ik, wou niet alleen maar, ik, wou, ik zou het altijd ook heel erg kunnen maken. Maar ik wil die, lief, die moeder ook liefde voor beschrijven. Het, het gaat mij meer om die ontwikkeling van de jongen dan dan dat die moeder nou zo erg zou zijn. Die trouwens ook een, verder een heel lieve vrouw is... ook als ze, als ze die ziekte niet heeft. Dus is, het is niet... Ik, ik heb het niet, niet tot de spits willen drijven van... het boek over mijn depressiviteit... daar zou ik ook geen zin in hebben. Maar het is duidelijk wel een van... en ik denk, ik merk ook aan mensen om me heen die dat ook hebben. Ik ken veel mensen die ook... waar ze niet makkelijk over spreken. Maak ma eens ma ma af, mensen die... Ook... Een, een manische moeder of vader hebben... Veel mensen van mijn generatie. Het komt er echt wel heel veel voor, vind ik. En dat is de. Ja? ja nou is de, de van de Koele Mieren des Doods, is dat geen uh, roman over depressie, manische depressie? Er of... is een belangrijk verschil tussen depressie Ach. en manische depressiviteit. Ook vanwege de dreiging van de erfelijkheid van manische depressiviteit. Okay. En de, de vergissing dat manische depressiviteit depressiviteit zou zijn, is, is groot. Dus dat is een, uh... Ik weet niet zeker waar, nou, of dat nou in dat ziektebeeld klopt in, in, dat, uh, in die roman. Of dat manische depressie is of depressie. Ik kan me het me ook niet herinneren. Dat, uh, nee. Maar je zegt wel iets interessants. Veel mensen van mijn generatie. Dat is dus de generatie van... Ja, ik ben geboren in mei 68. Dus het, uh... Kijk, Jezus, er is een uh, thema uh, in daar. Drie uh, mei. Uh... Mei 68. Uh, nou, een uh, u... enfant de barricade, zoals ze dan in een hotel zeggen. Uh... Uh, daar keer ik toch even terug naar Bernhard Holter op Willem. Mei 8, uh, 68, ben je in... Uh... In, in Parijs. Je tekeningen worden, worden geaccepteerd ja. door Charlie Hebdo en je besluit... Nee, Harakiri. Harakiri. Harakiri. Ja, ja, ja. Door Harakiri. En uh, niet alleen Harakiri. Uh, L'Enrager was een blaadje wat Cine maakte. Die, uh, die zette op de, op de cover een tekening van mij. Nou ja, dat was fantastisch. In, uh, in die tijd, ja. Maar wat herinner je als je aan die tijd terugdenkt? Hè? En dan gaan we niet nostalgisch worden of zo... maar als je aan die tijd terugdenkt in Parijs. Wat, wat herinner je dan? Nou ja, ik word vanzelf wel een beetje nostalgisch. Ja, doe maar dan. <laughs> uh, nou ja, dat was ook in Amsterdam in die tijd. Het leek of alles kon, hè? Alles, uh, alles mogelijk was eigenlijk. Uh, de werkloosheid was, niet, uh, was, op een he was heel laag... Dus maak je je geen zorgen over. Uh, en, uh, ja. uh, het was, ik had vooral uh, feestelijke uh, gelegenheden. Kon je er redelijk van leven van je tekeningen? Nee, maar dat hoefde ook niet. Uh, ik ging, in Parijs ging naar alle openingen van uh, exposities toe. En er was altijd wel uh, wat olijver te <laughs> pakken uh, of andere dingen, uh, glazen... Uh, dus uh, het maakte niet uit of je uh, geld had of niet. Waar woonde je? Had je een kamer? Of... Ik had een kamertje. Een kamertje? Ja, ja. ja. Dan kon je uh, van twee pagina's keren per maand... kon ik dat betalen. Dat is eigenlijk een, een, een heel romantisch bestaan, hè? Ja. En hoe zat het met je Frans? Slecht. <lacht> nee, want ik zat meestal bij... Uh, ik ging trokken met buitenlanders in de stad... Behalve als ik op de, de krant was. En uh, die, die spraken Engels of van alles door elkaar. En wie er altijd tussen zat, dat was uh, tekenaar Topor. Die, die, die, die was overal in die tijd. Met, je hoorde al van ver af of hij er was of niet, want hij lachte heel hard. Ik herinner me dat. Hij ja. een keer ook bij Adriaan van Dis geweest, volgens oh, dat is mij. Al, ja. Dat hij ook voortdurend heel hard, uh, hard, hard te lachen. Ja. Heb je wel eens heimbeen naar die tijd, of niet? Nee, ik ben niet zo op heimwee. Uh, nee, uh, ik vind dat we... Nu op het eiland is het fantastisch. En als ik één keer per maand trap in Parijs... dan zie ik uh, allerlei mensen weer en zo. Nou, uh, heimwee, dat uh, heeft misschien uh, niet zo'n zin. Nee, nee. Maar als je die tijd nu met nu vergelijkt? Ja, kijk eens. Uh, ik was een stuk jonger. Uh, daar kon je ook veel meer. <laughs> uh, Fysiek, la, lichamelijk. Uh, Mijn hoofd gaat nog steeds wel, denk ik. En als je het hebt over kranten? Ik bedoel, die hadden toen een andere functie dan nu. Ik bedoel, die stonden wat sterker misschien uh, wel. Ja. Nou, vanmiddag uh, in Den Haag. Ik zocht overal een krantenkiosk. Ik kon nergens vinden. Uh, <laughs> het lijkt iets... Uh, uh, uh, of, of ik in een Ray Bradbury-boek uh, liep. Of Orwell of zo. Dat alle kranten weg waren. Allerlei... Uh, Winkels met uh, kleren en schoenen in de plaats. En de stripcultuur van toen en nu, is die, is die wezenlijk uh, veranderd? Ja, die is uh, wel beter geworden natuurlijk. De, meer, grotere diversiteit in strips. Uh, strip is eigenlijk een, uh, meer een uh, uh, literatuur geworden. Uh, je kan er alles in uitdrukken. En dat was toen veel minder het geval. Maar dit bijvoorbeeld, he, wat ik hier in handen heb. Willem, op stap met de razende reporter. Hey. Dat is door de harmonie uitgegeven. Ja, dat noem ik geen strips, dat zijn meer uh, reisverhalen. Ja. Met, uh, met observaties en tekeningen en zo. Uh. Wat heb je toen precies uh, gedaan? Nou, misschien wil je je voorwoorden even zelf voorlezen. Kun je dat even doen? Oh, god. Eh... Oh. Uh, nou ja, goed dan. Ja, hoezo? Waarom We uh, uh, niet? Dat is jij ja, voorwoord. Ja, ja, ja. Uh, voorwoord. <laughs> even terug in het land dat ik begin 68 voor Frankrijk verruild heb... en snel wat van die kleine dingen kopen waarin Nederland groot is. Pindakaas, chocoladehagelslag en oude Friese nagelkaas. Tot mijn verbazing antwoordt de winkeljuffrouw me in het Europidgen... een soort slecht Amerikaans met een Amsterdams accent... Het Nederlands dat ik ooit op school geleerd heb... is kennelijk minder gangbaar geworden. Het kan dus zijn dat het Nederlands in dit boek... u hier en daar wat vreemd voorkomt... maar in dat geval zullen de plaatjes, hoop ik, uitkomst bieden. Enkele reportages maakte ik op initiatief van de Parijse krant Liberation... een aantal ondernam ik op eigen houtje. Ik heb geprobeerd zoveel mogelijk te vermijden... wat iedereen al op aanzichtkaarten en in reisgidsen kan vinden. Ik keek meer naar kapotte auto's, architectonische vergissingen... En naar wat er zoal in cafés, snackbars en stationsrestauraties omging. En dan het liefst gecombineerd met muziek en drank. Dit is een boek, een reportageboek dus. En dat is wat, daarom laat ik het je ook even voorlezen, die inleiding. Dit is dus wat er veranderd is in de, in de stripcultuur. Dit is iets wat, wat gewoon nu. Oh, tegenwoordig doen een heleboel mensen uh, reportageboeken, tekenaars, ja. uh, de laatste vijf jaar. Is dat echt de laatste vijf ja, jaar? Ja, in Frankrijk, ja. ja, ja. Uh, vaak hele mooie gekleurde dingen en zo. Uh, yeah. Wat voor reizen heb jij voor dit boek gemaakt? Op stap met de razende retorten. Uh, in het Hoge Noorden, in Afrika, in uh, Rusland... in de uh, trans Spoorlijn, Ierland, uh, Amerika. En waren dat reizen die je echt zelf mocht uitkiezen? Of, uh... Uh, vaak wel, vaak wel, ja. ja. Bijvoorbeeld de langste nacht... Er eens uh, dat is een uh, postboot. Wat nu uh, langzamerhand uh, veranderd is in, in een soort luxe trip. Langs de hele kust van Noorwegen tot de Noordkaap. En, uh, die gaat alle kleine haventjes aan om groente te brengen fruit. En om post mee te nemen. En uh, Een neef die zijn oude tante wil bezoeken. Die gaat van de ene haven naar de andere met die boot. Want er zijn weinig autowegen daar. Dit is er ook een, dat vind ik, dat is een van mijn favorieten, Bij de Balten. <laughs> dat uh, vroeg Liberation een keer: uh, Wil je een reis maken? Ja, uh, waarheen? Nou, moet ik even voor denken. Nou, uh, ik wil die Baltische uh, Republiek wel een keer zien, zei ik. Ga, doe dat dan. <laughs> en toen ging je zonder dat. Zonder uh, een... Ja, ja, ja maar, je... uh, Kaliningrad en zo, dat was, uh, was uh, fantastisch. Uh, ja? primitief. Het was net na die... Uh, uh, toen de Berlijnse Muur uh, weg was. Dus alles was een beetje Wild West uh, daar ook. Maar het mooie is... Maar wil je dit even voorlezen ook? Dat is, want dit is ook een hele mooie, laconieke stijl oh ja. waarin je dan... Ja, vind je dat? Uh, waarschijnlijk ergens een verkeerde trein genomen. Zodat ik nu een eeuwigheid moet wachten... in het Oost-Duitse plaatsje Angermunde. Niet erg, er is genoeg te zien. Alleen een station al is een museum vol materiaal dat waarschijnlijk niet lang meer mee zal gaan. In de stad een splinternieuwe supermarkt... tussen vervallen huizen en brokkelige straten. De miljarden die het westen stort in de Oost-Duitse put... komen weer terug in goede handen. De Telmanstraat, vermoord door de fascisten... heeft zojuist weer de oude naam teruggekregen. Hoor Steinwijk. Ja, Wat me opviel aan die reportage. Ik heb het, ik heb het een paar keer gelezen. Op oh, stap... Het is, ook in, het is ook in Frankrijk ja, ja, uitgegeven. Ja, ja. Hè? Wat me opviel aan je, aan je stijl is hoe. Het is, het is, het is lak, laconiek, je, je schrijfstijl. Uh, ja, ik gebruik geen vijf woorden als het met drie kan. Nee, dat, nee. Is me, dat is me inmiddels ook al duidelijk. Dat doe je niet. Dat doe je in je tekeningen ook niet nee. trouwens. Maar ja, je, je, schik, je schik je ook naar het, naar het noodlot, lijkt het wel voortdurend. En dat zoek je ook voortdurend op in die verhalen natuurlijk. Uh, ja, als je een trein mist, dan uh, moet je er toch wat van maken. Hè? Wat is de meest bizarre reis die je gemaakt hebt? Uh, misschien die van uh, Turkije naar Finland door, uh, door midden europa Hoe lang duurde die? Oeh, een paar weken, denk ik. Dat ging er Bulgarije, Joegoslavië, Slowakije, Oost-Duitsland. Al die dingen. Ja, het, het was uh, met mevrouw samen. En je zat permanent in de trein? Uh, nee, ook wel. Uh, soms was er geen trein, dan heb je een bus. <laughs> ja, dus voortdurend of in de trein of in de bus? Ja, nee, maar nee, niet permanent in, uh, in Belgrado. Dan waren bij mensen... Uh, in een sliep ik in een half ondergelopen kelder daar. <lacht> en, en, en, en meer van dat soort dingen. In Slowakije in het plaatsje waar een Andy Warhol museum is, zaten we in pension Andy in de Warholstraat, <lacht> en, en, en dan in, in de Oostzee. In het eilandje Rügen, daar heb je dan het prora, dat, dat, dat nazi-vakantieoord. Dat moest ik ook zien natuurlijk. Waarom waar wilde je die reis maken eigenlijk? Uh, nou, ik was uitgenodigd als lid van een jury voor een festival in Zuid-Turkije. En tegelijk vroegen vrienden van me in Helsinki, waarom kom je nou niet eindelijk? Dus Oké, okay, ja, meteen daarna. Dus toen gingen we die reis maken. We hadden ook een vliegtuig kunnen nemen, maar dat was minder leuk. Kun jij heel makkelijk een impulsief besluit nemen eigenlijk? Uh, uh, als ik tijd heb wel, ja. Uh, maar uh, dan moet ik eerst tijd vrijmaken. En dan uh, proberen. En dan, uh, dan gaat het. Dan gaat het. Ja. Bijvoorbeeld uh, uh, op een festival in Angoulême, uh, Een feest ergens. En dan kwam er een uh, Afrikaanse jongen op me af. Hé, uh, hey, wil jij niet naar een festival in uh, Ivorcus? Ik zei, natuurlijk. Wanneer, wanneer gaan we? Uh, dan zorg ik dat ik uh, tijd vrij heb. En dan, uh, dan doen we dat. Ja, dan dat, wel. Ja. Ja, maar niet ja. als hij zegt morgen. Dan, nee, uh... nee dan, ik moet uh, tekeningen maken vooruit. Uh, voor mijn weekblad en voor mijn dagblad. Over Angoulême gesproken. Je hebt daar dit jaar die grote prijs gewonnen. Ja. Dat was een groot festival hè, in Angoulême. Ja. Was je daar blij mee? Of kan uh, het je helemaal niks schelen? Nou, ik, ik was er niet eens bij toen ik het kreeg. Ik was er weer thuis. Uh, ik, ik had er helemaal niet op gerekend natuurlijk. Uh, want uh, dat is niet het doel van mijn leven hoor. Uh, uh, voor een heleboel tekenaar wel. Die, die, die hopen dat ze ooit in leven die prijs zullen krijgen. Ik dacht er niet eens aan. Is dat nou ook waar? Hè? Dat wil ik dan toch ook weten. Ja. Dat, je hebt natuurlijk een aantal fraaie printen over het koninklijk huis gemaakt. Hè? Uh, vroeger ja. Vroeger ja. ja. Nou. Uh, Juliana achter het raam, als ik het oh, heb. Oh ja, dat is 1966 of zo. Ja. Dat is ja. al heel oud, hè? Ja, ja, ja in de prehistorie. Beatrix, wat is de meest. Uh... Oef, die interesseerde me veel minder, want toen was ik al lang weg. En Prins Bernhard vond ik een leuk verhaal, ja. Met een. Lokiet. Een, uh, <laughs> ja. En met zijn uh, kinderen en alles. En, uh, oh ja, in de jaren dertig... Prins Bernhard ook, die verhalen erover. De, dat was een leuk onderwerp. Daar heb ik een boekje van gemaakt ook. Maar nu interesseert het je niet meer? Nee, nee, nee. Maar is het nou waar dat, dat op, een, op een receptie... waarschijnlijk in het instituut Nederlander... Zal het geweest zijn, of anders anders, dat Beatrix op je afstapte. Een dag van: nee, ja, want je bent toch een kleine, een kleine je bent een beroemdheid. En dat je je omkeerde en dacht: nee, dat hoeft voor mij niet. Nee, ja, ze, ze kwam stralend door de zaal heen in mijn richting. En nou ja, toen draaide ik me om naar de bar. Ik zei: ik wil nog een piltje eigenlijk. Uh, zoiets, ja. Waarom deed je dat? Ik, had, ik wil niet met uh, dat soort mensen op de foto staan. Echt niet? Nee. Nee, dat heb ik iets. Uh, ne, de, dat kan ik niet hebben. Nee. Ja, je klopt nu op je, op je, op je maag. Ofzo. Nou ja, niet dat ik echt wil braken, maar. <laughs> uh, ik, ik wil ook niet met ministers en zo, dat soort mensen, daar heb ik niks mee te maken. Je bent echt nog steeds gewoon, en dat is, ja, hoe noemen we je? Een, een anarchist? Uh, waarschijnlijk, ja. ja. Maar je wilt het echt niet. Nee, nee, nee. En als, het, als nou minister Timmermans van Buitenlandse Zaken jou van Nederland is die een medaille wil opspelden en, en wil toespelen. Ook liever niet. Ik hoef geen medailles. Nee. Van oh, klaar. Ja. Heel duidelijk. Nee, heel mooi. Wat wil je wel? Ik wil uh, dat ik de volgende dag een goede tekening maak. Uh, dat het uh, in orde is. Dat het uh, dat ik goed werk maakt. Hoe lang doe je erover om, als je iets gemaakt hebt... te denken, dit is goed? Uh, nou, soms uh, heb ik het al weggebracht. En dan uh, denk ik, hé, hey, het had al beter gekund. Oh, jammer. Nou, dan schaam je je een dag. En dan uh, volgende dag beter, hè? Je zegt weggebracht, maar vanaf de uh, uh, nou ja. mail, hè? Als ik uh, in Parijs ben, dan breng ik het te voet naar de krant. Want uh, ik heb in Parijs een... Uh, Zo'n mailmachine die het niet goed doet. Maar meestal stuur ik het wel. Een mailmachine? Je bedoelt gewoon een computer? Ja, zoiets, ja. Een computer? En hoe verstuur je het vanaf dat betons eigenlijk? Gewoon met. Ook een mailmachine. Ja, ja, ja. Gertjan, jij tenslotte nog. Wat Willem net zegt, hè? dat is waar, hè? De, de, de stripcultuur is steeds levendiger geworden. Er kan steeds meer. Wat kan er nu bijvoorbeeld, wat er 30 jaar geleden absoluut niet kon... en waarvan we getuigen zouden kunnen zijn? Nou, het is uh, veel vanzelfsprekender om uh, autobiografisch werk te maken. Dat was uh, in strip, kwam dat bijna niet voor... behalve in Amerikaanse underground strips in de jaren 60. Dus, uh, het is, uh, Willem heeft uh, helemaal gelijk. Het, is, het gaat over veel meer. Het is voor volwassen uh, thematiek zit er uh, veel meer in. Dat is er heel erg gaan veranderd. Het is een grote verscheidenheid. De strips waren vroeger uh, leuk voor kinderen. En het is in de jaren 60 uh, veranderd. En dus, en dus tekenaars die nu beginnen. Dus die meisjes die morgen bijvoorbeeld in het programma zitten op crossing Board, Dat zijn Anne. Nederlandse... Ja, Anne, Anne en Eva Staal. Rief, voor hun is het volstrekt vanzelfsprekend om thema's te behandelen... die zij fascinerend vinden. Dus hun hond, of uh, die trouwens ook Willem heet. Uh, supermarkten, uh, Dr. Phil. Daar halen zij een inspiratie uit. Maar als je dertig jaar geleden had gezegd... ik wil striptekenaar worden, dan had je... Uh, flauwe grappen moeten maken. Voor, dat, uh, dat. Maar dat hoeven ze dus niet. Hoe komt dat? Ja, nou. Uh, ik denk dat het verand is met de Amerikaanse underground. Waar, uh, waar, uh, en het tijdschrift Mad, waar alles ineens mocht en alles open werd gebroken. Crump, uh, dat is een belangrijke tekenaar, die, die, heeft dat soort, uh, die is daarmee begonnen. Harvey Kurtzman. Dat zijn tekenaars die het heel anders zijn gaan tekenen. En Will Eisner natuurlijk. Wie was jouw uh, grote inspiratie eigenlijk? Want het gaat ook over inspiratie op dit festival... en dan tij tijdens de bijeenkomst uh, met de graphic novelist. Voor, voor strips? Ja. Nou, het was al uh, veel Crump natuurlijk. Uh, Robert Crump. Ja. Esclare Wilson. Ja. Zeg maar van die mannen die van hun moordkaal een hart proberen te maken. Ja, ja dat, maar dat zijn uh, mensen van mijn generatie ook. Uh, dus dat, uh, dat sprak me nogal aan, ja. Dat autobiografische, heb jij wel eens overwogen om... Want het gaat je makkelijk af, hè, ook schrijven en tekenen. Dat blijkt uit het, het mooie reportageboek ook. Om een autobiografie gewoon te gaan tekenen en te gaan schrijven. Nee, nee dat, uh, dat zie ik niet. Uh, nee, nee hoor. Want je jeugd, waar speelde, die speelde zich op de Veluwe af, toch? Uh, Ermelo. Uh, ja, in Ermelo, ja. Voor een uh, groot deel, ja. In uh, de Veluwe, ja. Nooit gedacht, daar moet ik nog eens iets over maken? Nee, misschien komt het eens een keer over uh, als ik negentig ben of zo. <laughs> Wat is je vroegste jeugdherinnering? Uh, S'avonds dus uit het raam kijken en aan... Elke kant van de straat liep een uh, Duitse soldaat met zijn geweer. Want dan waren ze van allebei de kanten gedekt. En de, de, je hoorde ze lopen op straat. Dus ik ging kijken. Dit speelt zich af. Wanneer? Oef, 43, 44. Het is meteen, gek genoeg, ook bijna een tekening van je. Realiseer je dat als je dat vertelt? Nee. <lacht> maar ja. zie je hem? Als tekening? Ja, ja misschien wel, ja, ja, ja. Hoe beslissend is die oorlog geweest, denk je, in, uh, in je werk? Want ik zeg net. Nou, ik denk voor de uh, meeste mensen van mijn, mijn generatie is dat beslissend geweest. Uh, schrijvers, tekenaars, weet ik het allemaal. Uh, tuurlijk, ja. Denk je nog vaak aan die periode terug? Uh, ja. Ik heb, maar ik was een heel klein jongetje natuurlijk. Ik denk meer aan uh, latere periodes terug. Maar als je denkt aan die twee soldaten... die elkaar dekten lopend door die, door die oh, straat... Ja. weet je ook nog wat je erbij dacht als je dat nee, zag? Nee, dat weet ik niet meer. Nee. Dat is te ver weg. Dat weet ik niet meer. Erik, laat ik met jou eindigen. Erik Lindner, die voorlas uit naar Whitebridge. Uh, ik heb hier ook Den Haag... Den Haag voor me liggen. Dat is namelijk het volgende boek dat je gaat maken. En volgens mij is het nu al een... een, een e book dat we uit de mailmachine van de bezige bij kunnen, kunnen halen. De bezige bij is het gisteren... Uh, het is volgens mij bij, bij iTunes, te, iTunes te vinden... Uh, als, als uh, e book only, als kort verhaal uh, uitgegeven. Um, ja, het is een verhaal, ik heb het echt heel snel geschreven... tegenovergestelde stel dan, dan, in, uh, dan naar Whitebridge. Over uh, de stad waar ik toch ja, 30 jaar heb gewoond voordat ik ook even naar Parijs ging, rond de dertigste, eh, over Den Haag. En voor mij is Den Haag een, een oude dametje met lippenstift... of naast haar mond, die uh, met een, uh, een hondje over straat loopt... in een verder lege straat en dat veel te kort hondenriempje heeft... met allemaal parelmoede kettenknoopjes die ze erop heeft gesnijd... waarbij ze de hele tijd tegen dat hondje loopt... Uh, te, te mopperen. En dat hondje mag maar niet plassen, mag maar niet ruiken. En dan als je langs haar loopt, dan gaat dat, dat dametje nog veel harder tegen dat hondje vloeken. En dat, dat, is, dat is een van de beelden die ik, uh, ik... Ik wou een soort boek, ik heb nu twee stukken Den Haag Den Haag, naar, naar een, een, een gedicht van uh, Herman Brandt. Den Haag, Den Haag, wat ben je traag? Den Haag, mijn maag. Um, Waar niet als Haagse punk een soort, soort, soort aanklacht tegen Den Haag. Ik wou echt allemaal jeugdherinneringen, zoals dat Haagse dametje, dat had een vriendin van me verzonnen, gewoon dwars door elkaar knallen met veel te veel personages... en allemaal anekdotes. Een beetje over de, ja, postpunktijd. Een beetje de tijd waarin we hier in het paard avondjes organiseerde... waar Louis Beren van Crossing Border altijd op de achterste rij zat. En een beetje die, dat rare, geslotene Haagse... wat ontzettend ver weg is van Hilversum of van Amsterdam. Een beetje dat dat, dat, ja, dat inge, introverte Den Haag wil ik tekenen. Dus niet telkens een jongen die weggaat naar of, of ik die ergens anders heen gaat. Nee, echt proberen een boek lang alleen maar in Den Haag te houden. En dat, uh, ik moet zeggen, dat schrijf ik met veel plezier, dit soort stukken. Alleen, uh, het is nog lang geen echte roman. Hoe komt het dat er bij Den Haag altijd weer zo'n koperesbeeld tevoorschijn komt? Is dat nou een is dat, een. is dat een cliché of is het nou echt gewoon? Wel, wel, welk beeld bedoel je? Nou ja, zo'n dametje bijvoorbeeld met dat hondje met die... Uh, nou ja, ik denk dat de is een... Ik, ik ben geen kopier is fan, alhoewel ik noodlot gespeeld door de appel. Die gewoon een heel boek spelen zonder ook maar één regieaanwijzing. Die, ik, ik denk dat ik wel van die kant van kopier is hou van iemand die telkens op reis moet om zich weer hagenaar te voelen. Ik voel me pas hagenaar sinds ik in Amsterdam woon. Daarvoor dacht ik er nooit over na dat ik hagenaar was. Maar pas nu zegt natuurlijk iedereen dat... dat uh, een hagenaar. En Willem, tenslotte. Voel jij nog steeds een Parijzenaar? Of voel je je helemaal niets wat dat uh, betreft? Ja, toch wel een Parijzenaar. Ja. Ik, ik, uh, ik kan bijna elke straat daar. Kijk, dan mag je je een Parijzenaar noemen. Ik wil jullie bedanken voor jullie deelname aan dit programma. Erik Lindner. En Willem. Graag gedaan. jan Bos, die de strip avond hier op Crossing Border in elkaar heeft gezet. En dit was Brans met boeken vanaf dat literair muzikale festival Crossing Border. En ik wil natuurlijk Jos de Boer, die de techniek deed, bedanken. En Wil van Rijnsouw, die zorgde dat iedereen hier zat en dat alles geregeld was. Volgende week, dan ben ik er niet, maar dan zit Maarten Westerveen hier op mijn stoel. In Brans met boeken op Radio 1. Tot dan.